In de vorige aflevering stonden Klaas Bavo en in zijn zorg een meutevoedende dorpelingen... ...op het punt het gruwelijke geheim van dokter Kaliga te ontsluiten. Ik zal jullie niet langer in spanning houden en meteen... stante beden, ogenblikkelijk en als de vliegende bliksem zonder treuzelen, dralen... Dalmen, vertraging nog oponthoud. Overschakelen naar... ...de kamer. In deze zwaar beveiligde hobbykamer... ...werk ik sinds jaar en dag in het grootste geheim aan mijn ultieme levenswerk. Het meest gewaagde experiment in de geschiedenis van de wetenschap. De creatie van een mens... Oh. Met niets meer dan een hoop halfvergane menselijke karkassen, een koeienhart en wat ijzerdraad, ben ik erin geslaagd de schepper te evenaren. Nee, te overtreffen. Wat ik gemaakt heb is meer dan zomaar een mens. Hij is een nieuwe stap in de evolutie. De eerste van een nieuwe orde. Een oebermensch. Dat was in hier, in de cave. Yuri! <small> <small> <small> Hij leeft! Hij leeft! Moeha! muha, Moe muha. Moe Ekkers, oh, oh, oh, oh. Hé hey, kus! De Frankenstein! Uri wil knuffelen! Oh. Maar Kalihar! Nu ga de huls wel even schieten ze! <laughs> Ja, we dachten nog aan jullie of andere verschrikkelijke misdaad te we geweten had, of zo. Ja, maar, ja, maar dat... Jury, wel Oh, Al oh. oh, zonder lieve. Dat kan je wel zeggen, Weduwe Bates. Ik zal Juri opvoeden als was hij waarlijk de vrucht van mijn lenderen. En dan, wanneer de tijd rijp is, zal hij mijn dochter huwen en ons een prachtig nageslacht schenken. Nee papa, ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Maar alweer wijsken doe ik hier niet zo moeilijk. Dat jorgen, dat is een schoonpartij. Een mijne. Zo'n monster. Maar, maar dat is een monster. Een, een misdaad tegen de natuur. Een groteske abominatie. Je zelf een aboriginatie. Ik... Uh, jammer blijft nog altijd het feit dat je mijn kamer aan het binnenbreken waart. En dat je Marika en Philippe vermoord hebt. En Laura Pallemans en professor Motombo. Waar waart gij op de avond van hun verdwijningen? Huh? Die vraag kan ik wel beantwoorden, als ik mag. Is Ga je gang, Morty? Wel, die avond zaten de dokter en ik heel de nacht op het kerkhof. Lijken op te graven om zijn jury mee in elkaar te steken. Voila. Ah oh ja, dan kan hij het niet gedaan hebben, hè? Zie wel, Keihar is onschuldig. Ik heb het altijd al gezegd. Schaamde geur, die man, onze geliefde docteur zo walselijk zit te beschuldigen. Maar hij heeft de herberg in brand gestoken. Hij is door en door kwaadaardig. Waarom gelooft niemand mij? Omdat je een onverbeterlijke onruststoker bent, een ordinaire oproerkruier. Jij komt hier zomaar ons pittoreske dorpje binnengewandeld met je arrogante grootstadsmanieren en vreemde opvattingen over normen en waarden om ons te vertellen hoe wij moeten leven. Zeg het hem, Galligar! We ontvangen je met open armen. Doen ons uiterste best om het hier een beetje naar je zin te maken. We geven je alle comfort in de wereld. En hoe betaal je ons terug? Door in het wilde weg goede burgers te beschuldigen van alles wat onheus is. Schande! Wij, Goderdammers, zijn een eerlijk, hardwerkend volk. Typisch als jij hebben wij hier niet van doen. Werk, schiet! dag, graafinter. je wel knuffelen. We pikken het niet te langer. Rotterdam heeft nood aan mensen die van aanpakken weten. Een man met visie, iemand met de ballen aan zijn lijf, iemand, iemand als als, als ik, Eustachius Caligaar, uw kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Stem. Stemt lijst Ja, stemt lijst Kaligar. Stemt lijst Kaligar. Stemt lijst Kaligar. Stemt lijst Kaligar. Wat Maar, ma, ma, maar zijn ik ga er allemaal zot of zo? Jullie wel kloot, jullie wel kloot. Kaligar, Kaligar, Kaligar, Hier de piocha. Diep gefrustreerd om zoveel onbegrip en zweurend om het definitieve verlies van zijn verloren geliefde Marieke, zwerft Klaas Pavel door de straten van Rotterdam. Waarom heeft niemand mij geloven? Marieke, die zou mij geloven, maar die is dood nu. Terwijl het zwaad van Damocles, vervaarlijk dicht boven zijn hoofd hangt de bungelen. Is opkomst, ik voel het echt niet.